Ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft de Oekraïnse stad Bagmoed in handen. Dat zeggen de Russen. En de Oekraïense president Zelensky lijkt dat te bevestigen. Op de vraag of Oekraïne nog steeds controle in Bagmoed heeft, zegt hij. Ik denk no. Maar you have to, to understand that there is nothing is. They destroyed everything. Er zijn geen gebouwen. Het is een pity, maar voor today. It... Is only in our er is niets meer van de stad over, zegt Zelensky. Zijn woordvoerder spreekt de overwinning van de Russen tegen. Er wordt al maandenlang gevochten om Bagmoed. Duizenden mensen zijn daarbij om het leven gekomen. In Buchten in Limburg is bij een brand in een appartementencomplex iemand om het leven gekomen. Ook een huisdier heeft de brand niet overleefd. De brand brak kort voor zes uur vanochtend uit, zegt een woordvoerder. De brand heeft het hele appartement laten uitbranden en is in het dak geslagen. De brandweer heeft daar volop ingezet en heeft op dit moment de brand onder controle. Het gebouw met zo'n tien appartementen is ontruimd. We weten nog niet hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En in Den Haag is een barbecue verkeerd afgelopen. De bewoner van een flat was in de kelder met een LPG-gastank in de weer. Hij had hem een beetje leeg laten lopen... zodat het geschikt was om aan te sluiten op de barbecue. Maar, schrijft Omroep West, het gas was ontsnapt naar de verdiepingen boven. De hele flat moest ontruimd worden voor de zekerheid. In 16 woningen moest geventileerd worden. En daarna mochten mensen weer naar binnen. Of de buren nog zijn uitgenodigd voor een goedmaakbarbecue is niet bekend. Het weer in het noorden zonnig, maar in de rest van het land best wat wolken. Later op de dag trekt dat bij. Het wordt vandaag 16 graden aan zee tot 25 in het oosten. Vanavond is er kans op onweer, ook vooral in het oosten. En morgen ongeveer hetzelfde, maar dan iets minder warm. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de N9 Den Helden richting Alkmaar staat Fiede tussen Schorl en Bergen 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz op deze inmiddels wat ietsje zonniger zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. In dit tweede uur, ik kondigde u dat al aan, heb ik als gast Hans Rijmers, voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort. En waarom? Omdat week zondag uh, het laatste jazzconcert plaatsvond van het twintigste seizoen alweer... van die fantastische serie Jazz in Zandvoort. Ik heb dan ook vandaag alle nummers die ik uh, ter gehoor laat uh, brengen... Uh, gekozen van artiesten die in die afgelopen twintig jaren... één of meerdere keren als solist of sideman... in uh, het theater De Krocht zijn opgetreden. Uh, Hans, welkom. Uh, Hans, ik wil even met jou teruggaan. Uh, uh, ik heb het al vanochtend in mijn inleiding gezet. Erik Timmermans uh, heeft ooit deze serie uh, bedacht, 20 jaar geleden. Uh, wanneer uh, kwam jij uh, in zicht van uh, deze concerten in de krocht? In 2004. Erik is in 2002 in de krocht begonnen. Na de, na de perikelen in, uh, in de Stikend Emmer in het Klapen Het is in 2004 begonnen. Toen, toen ben ik er 2004, 2005... het jaar weet ik niet exact meer... daarbij betrokken geraakt door een, door een bezoek... aan de Krocht op zondagmiddag. En toen ik daar Erik zag... en uh, aan hem vroeg wat hij daar deed... nou, vertel niet. ik ga hier spelen. Ik dacht, nou wat leuk. Dat had ik geen idee van, want ik kende hem uit een andere, uit een andere hoek. Wij hebben vroeger samen gewald. Dus daar ken ik ervan. van. En dat was wel heel bijzonder. Uh, ik wist ook niet dat hij, dat hij uh, muzikant was... En, en, en dat was een, een enorm genoegen. Uh, dus toen daarbij betrokken geraakt... Uh, uh, uh, ja, toch die, die, die passie voor die jazzmuziek, uh, Die is er en die zal ook nooit weggaan. En zodoende uh, hebben we toen eigenlijk... Uh, niet veel later uh, besloten om, om de stichting op te richten. Want daarvoor, toen Erik dat nog allemaal zelf organiseerde... Uh, ja, daar zat af en toe... 25, 30, 35 man. Maar de muzikanten werden allemaal wel keurig, denk ik, is volgens de BIM-norm betaald. Ja, dat kon van die opbrengst niet betaald worden. Dus Erik, die, uh, die uh, fourneerde dat geld uit eigen zak. Waarvan we toen eigenlijk hebben gezegd: van ja, Erik, dat kunnen kun we een poosje doen, maar dat kun je niet vol blijven houden. Uh, hoe graag of je ook zelf wil spelen, want dat was ook de reden om de concert te organiseren. Maar dat gaat niet meer. Nou, dus dat, was toen, dat was helder. Ja, ja, precies. Dus toen de stichting opgericht. Uh, en toen, uh, toen konden we subsidie aanvragen. Oh, nou, okay. en die subsidie die heeft ons ja, de brug overgeholpen. Uh, en en toen, is het, uh, toen is het eigenlijk lekker gaan lopen. Met, uh, met de laatste anderhalf, uh, twee jaar uh, uitverkochte zaden. Ja, dat uh, maak ik zelf iedere keer mee. Zeg uh, Hans, uh, we praten dadelijk even verder... Maar... Ik heb nu een uh, nummer klaarstaan van uh, Francesca Tandoy. Uh, die uh, dacht ik zo'n beetje rond 2015, 2016 voor de eerste keer naar ja. de Krocht kwam. Ja. Uh, Frits Landersberger, herinner ik me, die had we ontdekt op het conservatorium in Den Haag. Ja. Ja. En is daarna een uh, graag geziene gast geworden in, uh, in de Krocht. Ja. Nou, ik heb uh, van haar. Uh, ja, ik zie hier op mijn aantekeningen staan. Eerste keer 2017. Dat ze kwam. Uh, met uh, Erik nog op de bas, volgens mij, in de krocht. En Frits uh, natuurlijk op drums. Maar ik heb hier een opname staan, uh, getiteld uh, die LP of de CD Magic 3, waar Francesca piano speelt en zingt op sommige nummers. Max Jonata, die we naderhand ook in de krocht hebben gezien, uh, op de Noor. Frans van Geest uh, op bas. En Frits Landersbergen op drums. Het is een uh, live opname op dat nieuwe label. ESP, uh, opgenomen op 29 mei 2019 in uh, Kantine Walhalla in Rotterdam. Uh, we gaan luisteren naar Francisca Tandooy met het nummer Just In Time. Just in time, I find you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost. The losing dice were tossed My bridges all were crossed No place to go Now you're here And now I know just where I'm going No more doubts of fear I'll find my way For love came just in time You find me just in time And change my lonely nights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 Je find me just in time. And change my lonely nights. That lovely day. And change my lonely nights. That lovely day. Ja, dat uh, was de stem van Francisca van Dooy. Nou Rob, die hebben we, of uh, Hans, die hebben we een aantal keren gehad in de... Kocht en altijd uh, met een heel enthousiast publiek, niet waar? Ja, en, en het is ook een formidabel talent. Ja, absoluut. Uh, dat blijkt ook wel. Als je de sociale media een beetje volgt, dan zie je er overal, uh, overal spelen, overal in Italië en ja. in de rest van Europa. Ja, ongelooflijk uh, talent en, en uh, ontdekt hier inderdaad uh, op het conservatorium uh, waar toch een heleboel uh, jazztalenten vandaan gekomen zijn toen uh, daar nog uh, doseren. Ja. Nou, ik heb uh, nu klaarstaan... iemand die het uh, begeleidde... laatste G-titulaar in de krocht... Uh, Rob van Bavel. Hij was volgens mij ook wel eerder... Uh, ja. daar geweest. Ja, en ik kan me herinneren dat hij toen... Uh, zijn zoon heeft laten spelen. Klopt. Sebastian. Klopt. En ik heb daar toen nog bij dat concert... Uh, die cd gekocht ja. die, die heeft uitgebracht. Dat is al een poosje geleden. Ja, waar hij samen ja. met zijn zoon uh, ja. speelde. Die, lag, die had, lag daar uh, te koop. Ik denk, nou, die... Uh, die score ik. Ja. Maar ik heb nu van uh, Rob uh, een uh, nummer klaar liggen... van een opname uit uh, 1988... van een cd gewoon getiteld Rob van Baveltrio. Uh, en het is een uh, bekende standaard. We gaan luisteren naar Speak Low... Ja, en dat was dus Rob van Bavel. Dat zingde wel lekker, hè Hans? Zeker. Maar het, het, we hebben het al eens eerlijk gezegd. Uh, er zijn geen uh, slechte pianisten. Het is anders. Ja. Maar we hebben een formidabele uh, kwaliteit aan, aan jazzmuzikanten. Ja. Het valt maar iedere keer weer op absoluut. aan pianisten en, en vooral ook slagwerkers. Ja, absoluut. Het is heel Met bijzonder. allemaal een eigen stijl. Ja. Maar heel bijzonder. Ja. ja. En best trots op dat de meesten allemaal geweest zijn. Ja, dat is ja. ongelooflijk. Ja. Nou, uh, over uh, iconen gesproken. We gaan nu even flink terug in de tijd. Uh, ik heb namelijk hier wat klaarstaan van Ferdinand Povel, de tenorsaxofonist. En uh, ik heb even in je archief gekeken. Die was bij ons de gast in 2009. Zeker. Dus dat zat nog redelijk in de beginjaren. Ja. Nou, hij wordt hier begeleid. Uh, die is jammer genoeg nooit in de krocht geweest. Kees Slinger. Op piano, Paul Berner op bas en Jo Krause op ja. drums. Het is een opname van 21 februari 2002, gemaakt in Den Haag. Uh, en uh, de titel van de CD en ook van dit nummer is The Devil May Care. Luistert u naar Ferdinand Povel. Great in cover. For me, I'm happy as I can be. I've learned to love and to live. Devil may care. No blues or woes. Whatever comes, there it goes. That's how I take and I give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. And hold back the tone He who is wise never tries to revise What's past and gone Live love today, let come tomorrow mate. Don't even stop for a sigh It doesn't help when you cry That's why I live and I'll die Devil may case. Come tomorrow with me Don't even stop for a sigh It doesn't help when you cry Van Ferdinand Povel met de Devil May Care. En ik mis jammer genoeg op mijn aantekeningen wie de vocaliste was. Maar als ik weer eens wat draai uit die CD, dan uh, maak ik dat goed. Ja, en op zo'n uitzending als vandaag, zo'n uh, tribute uh, naar 20 jaar jazz in Zandvoort, mag natuurlijk zeker een van de meest iconische pianisten. Uh, vanuit de jazzcene in Nederland niet ontbreken. Ik heb het natuurlijk over Louis van Dijk. Uh, Louis, een druk bezet man... heeft toch kans gezien om ook één keer... Uh, in de kocht op te treden. En dat was in 2005. In het eerste uur had ik al over... die fantastische uh, DVD... die nu ook gewoon... Uh, integraal op YouTube te zien is. Chez Louis. Uh, opname van zijn huis in Frankrijk... ...samen met zijn vrienden Edwin Corsilius, Bas, Frits Landersbergen, Drums en Jeroen de Rijk percussie. En in die bezetting gaan we nu ook luisteren naar een opname van zijn jubileum-cd... ...de jubileum-cd van Louis, getiteld uiteraard Jubilee. Uh, we gaan luisteren naar uh, het nummer I Want To Be Happy... En uh, dat waren de klanken van uh, Louis van Dijk. Uh, Hans, ik heb uh, Jean-Louis van Dam klaarstaan. En ja. Dat is natuurlijk voor jullie als bestuur van uh, Jazz in Zandvoort... een grote steun geweest na het overlijden van uh, Erik Timmermans... toen je ineens zonder programmeur zat. Ja. Vertel eens, hoe is dat allemaal gegaan? Nou, uh, die historie gaat heel erg lang terug. Want Jean-Louis en Erik hebben samen jarenlang de theatertour van Tineke Schouten begeleid. Dus die kenden elkaar al heel erg lang. Veel langer dan dat ik Erik uh, uh, kende vanuit de muziek dan. Hè? Privé wel, maar vanuit de muziek. Uh, tijdens uh, Erik zijn, uh, zijn ziekte, toen dat zich begon te openbaren... en dat het allemaal niet goed ging. Uh, en dan moet ik ook even Paul Paulus uh, daar even bij noemen. Dat is net zo'n steun geweest... Uh, uh, als Jean-Louis en, en, en nou, daar heb ik dan ook een beetje proberen uh, in bij te dragen hebben we, hebben we dat eigenlijk uh, uh, aangepakt Zijn er veel bij hem geweest dus dat was een hele logische stap dat toen, toen Erik uh, uh, overleed dat, en toen aan, aan Jean-Louis gevraagd of die dat zou willen overnemen hè, of die dat, de plaats van Erik zou willen innemen nou dat, uh, dat wilde hij heel erg graag doen omdat er ja, je zet daar toch een beetje ook die emotionele band... die, die, die zet je wat door. En daar komt bij, en dat vonden wij als bestuur heel belangrijk... dat je... het gaat niet alleen maar... natuurlijk, die muziek is belangrijk... maar het gaat ook om, om, het, om de verbondenheid die je, die je met elkaar hebt. He, niet, alleen, niet alleen van... Oh, er wordt geprogrammeerd... Uh, er staan muzikanten en die krijgen de fee en aan het eind van, van het concert is het uh, wegwezen. Nee, dat, dat eten met z'n allen, en dat is zo belangrijk... en die verbondenheid en ook met Jean-Louis. Ja, en zo, zo is, dat, is dat gegroeid. Dat Jean-Louis nooit eerder is geweest als pianist en daarbij kwam... dat had alles te maken met het feit dat Johan Clement... natuurlijk daar van oudsher al was. Wat dan weer is ontstaan door de gigs die ze samen deden... Nee, uh, uh, uh, in Aardhout, Wassenaar en de, en de andere grote villa's... Hè, toen, de, toen het allemaal nog uh, tegen de plint of klotste Ja, ja dan, dan, daar, daar komt dat een beetje allemaal uit voort. En er zat een verbinding tussen uh, Erik en Johan in een privésfeer. Waarbij Erik-Johan weer met sommige dingen een beetje uit de ellende... ...heeft geholpen zonder je dat te veel over uit Iedereen, uh, iedereen, iedereen zo'n beetje hier Ja, kwam. dus iedereen heeft elkaar wel geholpen. En uh, Jean-Louis zeker, want ja. uh, na het overlijden van Gerard, heeft, uh, uh, van uh, Erik... ...heeft hij natuurlijk de programmering uh, ja. overgenomen... ...terzijde ja. gestaan overigens door Frits Landesbergen. Ja, zeker. En uh, daarom dacht ik, nou, het is ook leuk om uh, wat van uh, Jean-Louis te draaien. Jean-Louis... Nou, niet te tellen hoe vaak hij ook op het podium van De Kocht heeft gestaan. Ja. En ik heb hier een opname getiteld Professor and Friends. Die hij gemaakt heeft met, volgens mij is dat zijn huidige partner, Nathalie een ja, ja. Uh, Vokaal, zingend. Nou, Jean-Louis natuurlijk op piano. Kees Hamelink, uh, naast uh, hoogleraar ook uh, accordeonist. Uh, Daniel Matteau. Volgens mij hebben we die ook wel eens in de kort gezien. Nee, maar nee die niet. Nee, nooit geweest. Daniel van Huffelen. En Jeroen de Rijkt, die natuurlijk wel. Uh, Jeroen de Rijkt mocht... Heb ik in ieder geval in 2002 heb ik die gezien. En Nathalie 2014, maar ook wel later dacht ik. Goed, lang genoeg gepraat. Uh, van Professor Friends. Opname uit 2019. Gaan we luisteren naar zo'n echte... classic, zo'n echte standaard. Lullaby of Birdland. of magic music we make without Ja, de stemmen van Nathalie Masclé met uh, Lullaby of Birdland. Echt een uh, George Shearing toontje. Uh, Hans, we hebben het gehad over de nieuwe programmeur... na het overlijden van Eric Jean-Louis, bijgestaan door Frits. En ik heb begrepen dat die alweer druk aan de slag zijn geweest... voor het komende concertseizoen 2023-2024... Kan je, vertellen, kan je er al wat over vertellen? Wat er in ja. de, op ons staat te wachten. Ja, nee, tuurlijk. Uh, we zijn ontzettend hard aan de slag. We hebben acht concerten. Uh, in plaats van negen. Omdat de krocht uh, 1 mei 2022, 2024... dan uh, gaat hij dicht. Dan gaat het verbouwd worden. Dus hebben we er acht. In, in, nou ja, dat is jammer. Maar kan niet anders. Uh, wat hebben we? We hebben in uh, het concert van september, wanneer we openen... staat nog open. Dat wachten we nog op bevestiging... van de, van de desbetreffende uh, muzikant. Solist. Als dat doorgaat, zijn we er heel blij mee. Maar ik ga nog niet zeggen wie het is. dat schept verwachtingen en dat, ik weet niet zeker of het doorgaat. Maar in, in oktober... Uh, tribute uh, Ak van Rooijen... Benny Goldsman. Door het The Hague Jazz Project. En dan in november... Uh, introduction. De, de nieuwe cd van uh, Harry Happel met zijn zoon uh, Sven Happel en Jasper van Hulter, uh, slagwerk. Dan hebben we in kerst, ja, hoe kan het anders? Dan moeten we toch iets met de kerst doen. Dus we hebben bedacht, we maken daar een jessie van. Met uh, Jean-Louis, uh, uh, Edwin Cosilius. Frits Landersbergen, Paul Paulussen... die dan vreselijk mooi Bugel kan spelen. En uh, Nathalie Masclee, die je net hebt laten horen. Dus dat was een jessie Dan gaan we in, in januari het concert inhalen wat we vorig seizoen zouden doen... maar door een dubbele boeking ging dat toen niet door. Toen is G titel aan geweest. Dat was het concert van Johnny Rosenberg... die de muziek gaat doen van Michael Bublé. Dus dat wordt dan nu op 14 januari. Uh, februari staat ook nog even open. Is nog niet bevestigd, maar gaat wel goed komen, denk ik. Uh, dan hebben we in april... Uh, tribute uh, net King Cole... door Cor Bakker en Humphrey Campbell. Dus dat oh, Humphrey zo nog wel eens een keer... Ja, dat, uh, dat, dat was dat een heel mooi concert toen in ja, de tijd. Ja, ja, maar goed... ga dat samen met Cor Bakker doen. En Fantastisch, dus dat, dus dat, dat wordt dat wordt, vast wel weer, heel dat wordt weer heel muzikaal. Uh, en dan 14 april... hebben we de Art Blakey tribute... door het Frits Landersberger Sexted. Dus dat is gewoon weer lekker... Een, een, een grote swingende club... die op het podium staat... Net zoals het afgelopen zondag eigenlijk was. Ja. Waar we zoveel pret en plezier oversloeg van het podium naar de zaal. En dat is dan het, het laatste concert uh, uh, in de oude krocht, om het dan maar zo te noemen. Ja. Nou, ik moet en dan zeggen, gaan we op weg naar de nieuwe. En geen idee hoe dat gaat worden. <lacht> nee. We wachten nou, het maar af. In ieder geval kwam muzikaal uh, toetje of, uh, voorafje, wat je allemaal uh, nu zegt kan ik me alweer reuzen op het komende seizoen verheugen. Ja. Nou, terugkijkend naar uh, toen ik dit programma zat voor te bereiden... Uh, moet ik zeggen dat uh, uh, de meest uh, opgetreden buitenlandse artiest... kwam ik achter, dat is de tenoorzaaksofonist Scott Hamilton. Hij begon in 2004 in de krocht. 2006 was hij er, 2011, 2012, 2013, 2015... Ongelooflijk. Ik weet nog wel dat ik mijn familie... rest van mijn familie woont in Den Haag. Die heb ik nog wel hier naartoe meegesleept... voor die concerten met uh, Scott Hamilton. Nou, uh, ik heb natuurlijk wat van uh, hem uh, ook uh, klaarstaan. En dat is een opname, een live opname... Uh, van een, een CD getiteld Live in Bern in Zwitserland. Uh, opgenomen in 2017. We horen Scott natuurlijk op de Noor... Tamir Hendelman op Yamaha keyboards. En Jeff Hamilton, overigens geen familie, uh, op drums. Dus een, een mooie trio opname. Uh, luistert u naar There'll Be Some Changes Made. Scott Hamilton, Ik zat net tijdens het plaatje wat we draaiden nog even met uh, Hans te praten. Wat uh, voor een veelzijdige artiesten toch is. En met een hele herkenbare mooie tenorsak sound. We gaan uh, naar, uh, weer terug naar de krocht natuurlijk. Want alle nummers zijn gelinkt aan uh, Jazz in Zandvoort vandaag. En we komen uit bij Greetje Kauveld. Hans, ik zag dat ze in 2004 voor de eerste keer kwam in de krocht. Ja. Daarna nog een keer in 2009, nog een keer in 2014. En ik heb uh, een uh, nummer gekozen uit een cd die ze in 2016 heeft uitgebracht. En uh, ze wordt daar begeleid door een aantal mensen die we ook in de krocht hebben gezien. Namelijk naast Geetje Ak van Rooyen, Herinner je je nog dat laatste concert ja. van Ak? ja. Heel bijzonder. was met alleen pianist, dacht ik erbij. Ja. weet je nog? Ja, ja. met Juri uh, uh, uh, Stanic. Ja, exact, Juri ja. Stanic. Ja. Staat me nog zo bij. Ja. En wat een toon had die man nog, terwijl hij toen al tegen de 90 liep. Ja. Fantastisch. Heel bijzonder. En uh, wie we ook op dit nummer horen, dat is Jan Menu, bariton. Ik zou die nog wel eens een keertje weer opnieuw, want Jan Menu was in 2010 volgens mij voor het laatst in de krocht. Dus uh, die zou ik nog wel eens in een van de komende seizoenen... een, ja. uh, een uh, tribute to Jerry Mulligan uh, willen horen spelen. Wanneer hij, dat, wanneer hij dat wil doen, dan zou dat fantastisch zijn. Ja, maar we hebben al eerder geprobeerd om andere muzikanten... Uh, uh, tributes te laten spelen. Hm. En die zeggen dan van nou... Kijk, het, het komt natuurlijk allemaal op leeftijd. Hm. Uh, net zo goed als wij op leeftijd komen, komen zij ook op leeftijd. Ja. En de een is wat perfectionistischer dan de ander... En die zeggen dan, ja, maar ik vind niet meer dat ik het publiek hetgeen kan geven wat ik graag zou willen. Mm -hmm. En dan, dan, ja, dan nemen ze de beslissing van, we doen het niet meer. Zo. Ja, helder. Ja, uh, te respecteren. Oké, okay. nou, we gaan in ieder geval dus naar Gretje Kalfeld luisteren. Met Ak van Rooijen op flugelhorn, Jan Menuh op bariton, Maarten van der Ginter gitaar en Jan Voogd bas. Up a lazy river.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 Het is bijna twaalf uur, beste luisteraars. En dat betekent dat er een eind komt... aan deze terugblik op twintig jaar Chess in Zandvoort. Uh, Hans, hartelijk dank dat jij het tweede uur erbij was... om samen wat herinneringen op te halen... over de artiesten, over de, progra over de programma's. Bedankt dat je het vast wat je zeker hebt... het nieuwe seizoen met ons uh, even hebt doorgenomen. En uh, ik denk, uh, Hans, dat uh, ik jou ook wel een plezier doe... Om als laatste nummer een solo nummer van Frits Landersbergen. Iemand die ook ontzettend veel naast Jean-Louis voor Jazz in Zandvoort uh, doet. Zo, uh, so, bedankt dat je er was. Ja, en graag gedaan. We gaan eruit dus met een prachtige vibrafoon solo van Frits Landersbergen. Een opname uit 2009 van de CD The Doelen Sessions Stardust. En die staat hier, ja. En wat mij betreft, luisteraars, tot de volgende keer.